Er wordt morgen nog geen datum bekendgemaakt voor een mogelijke Elfstedentocht bijligt. Vanavond komen de 22 Rajonhoofden bijeen voor een verkennende bijeenkomst. De harde wind van vorige week heeft lang wakken in stand gehouden. Ook is de sneeuwval een probleem. Als er een Elfstedentocht komt, dan zijn er mogelijk, komen er dan 2 miljoen bezoekers... zei assistent Rajonhoofd Bootsma van Hinderlopen tegen het radioprogramma De Perstribune. Volgens Bootsma gaat het bij vergaderingen vaak over de beheersbaarheid van de wal...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 Het weer in het westen vrij veel bewolking en plaatselijk wat motsneeuw. In het midden en oosten droog en ruimte voor de zon. Maximaal vanmiddag tussen de min 1 in het zuidwesten en min 5 in het noordoosten. Komende nacht wordt het min 7 tot min 10. Morgen nog veel plaatsen zon, maar het blijft dan overal vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is dicht tussen de knooppunt de Raasdorp en Badhoofdorp. Dat heeft te maken met een aanrijding. Inmiddels staat er 3 kilometer file. Verkeer richting Amsterdam of Utrecht kan het beste omrijden vanaf knooppunt Raasdorp. Volg dan de borden Den Haag. Dat is rijden via de A5, keren bij Hoofddorp en dan weer de A4 nemen. Ook richting Alkmaar is wat vertraging ontstaan bij Badhoofdorp 3 kilometer. Daar was even een rijschok dicht voor de hulpdiensten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Toch echt een uh, geweldige plaat hè? deze van Starport. You're object of my desire. Uiteraard uit de jaren 80 we gingen terug naar 1984. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennermeland. Het is uh, even na vier uur. Welkom bij derde en laatste uur alweer van zondag in Kennermeland uh, op CfM Zalvoort. In dit uur gaan we zo dadelijk uh, over naar het circuitpark zoveel Jaap Koper. De vier uur van Zandvoort zit er inmiddels op. En hij gaat ons vertellen wie de winnaars zijn van vandaag. En verder ook nog Albert-Jan Vos ook. Hij is daar op het circuit geweest. Die is een beetje lekker aan het opwarmen op dit moment in de studio van ZFM. Zijn dadelijk zijn belevenissen daar op het circuitpark Zandvoort. En we hebben wat opmerkelijk nieuws, Aldo. Ja, het gaat over bijvoorbeeld een Jolene die wordt gearresteerd voor een diefstal. Van een glitch ijs. Oh? Maar uh, dat uh, komt zo meteen. Uh, Oké, okay, ja, en uh, natuurlijk uh, die fout parkeerder hè, met z'n ja. 9000 ja. euro. Helemaal geweldig. Maar eerst gaan we weer uh, verder uh, met, de, met de muziek. Ik neem hem even over van je. En we zitten deze op van uh, Vanessa Carlton. MAKING M'n WAY DOWNTOWN WALKING FAST Voordat we naar het Circuitpark Zalvoort toe gaan, nog even de update van de wedstrijden in de Divisie. De wedstrijden die om half drie gestart zijn: Heracles almelo tegen PSV. 1 tegen 1 op dit moment. Dus uh, Heracles almelo heeft zojuist gescoord. Dan nsc Feyenoord. 0 tegen 2. We gaan weer over naar het Circuitpark Salvoort naar Jaap Koper. CFM, Race Radio, Pit Report. En de virusreis van Salford zit er inmiddels op. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wie de winnaars zijn van de race. Ja! die winnaars van de race, dat uh, zijn uh, in ieder geval uh, de, de Tishners uh, geworden, met die uh, Beder, die, uh, die Ulrich Beder, uh, die uh, bij de Tishners uh, meerijdt. Het is dus een driemals uh, Die BMW die hield ongeveer 25 seconden over op een heel snel naderende Porsche. Maar je had in het uh, begin uh, van uh, de wedstrijd wat uh, problemen. Dat was Koen Bogaerts en Dammeijen. En ik zag ze al een beetje uh, al bij het vorige verslag zag ze al naar voren komen. Die zijn uh, uiteindelijk tweede geworden. Dan bij de divisie 2 uh, winnen Rob de en Theo de er nog eens een keer een wedstrijd. Dat is een lange tijd geleden dat dat uh, tweetal een uh, wedstrijd uh, heeft uh, gewonnen. Maar goed, ze doen het vandaag dan toch maar een keertje weer. En in uh, divisie 3 uh, is het, uh, is het, uh, hoe heet het uh, de, de heren herensteenmatch. Uh, vader en zoon moet ik erbij zeggen. En in de divisie 4 was het uh, uh, Lisette Braams en Duncan Aersman die met de winst vandoor gingen. Maar wat, wat opvallend was, uh, wat opvallend was uh, vandaag was in ieder geval uh, het het optreden bijvoorbeeld van uh, eventjes uh, op de lijst gekeken, de heer Peter Fontijn, die zat uh, met Dennis Houdingen in een uh, in een BMW. Van waar uh, deze actie uh, Peter? Ik weet het ook niet, het is nog steeds een droom. Ik bedoel, het concord is tegen en uh, die zei, heb je zin om te rijden? Ik zei, ja, dat is goed joh. En uh, zodoende kwam er een dan uh, Ja, we, we, hebben, we hebben goed gescoord eigenlijk. Uh, we lagen continu tweede, derde, halverwege de wedstrijd. Dus uh, podium en uh, eigenlijk vier is een topresultaat. Dus uh, dat ging allemaal, helemaal goed eigenlijk. Uh, is het uh, dan de bedoeling dat jij de volgende keer gewoon met uh, die andere Peter weer uh, mee gaat rijden? Ja, uiteraard. <laughs> het was even, gewoon eventjes even leuk. Meer niet even eventjes een, een ander verhaal van uh, Peter Fontijn. Ja, ik kwam het dus even nu net tegen. Dus daarom uh, even de vraag uh, stellen. Want uh, zoals uh, ik al eerder al zei, uh, die twee die hebben niet meegedaan. Tenminste, uh, in ieder geval, Peter Furt heeft niet meegedaan. Maar Peter Fontijn uh, werd dus uh, gevraagd door uh, Cor Huyser om uh, alsnog even plaats te nemen in, uh, in een van de BMW's die Huyser heeft hier gezet. Ja, en uh, dat had uh, gewoon uh, van doen van jongens, we hebben er zoveel geld en dat willen we dus op een doelmaatregelijke... Manier willen we dat besteden. Ja, en als je dan hier rondkijkt, dan zijn er ook uh, rijders. Zoals bijvoorbeeld het team van uh, bijvoorbeeld Braams en uh, Verschuur. Ja, dat zijn uh, mensen die dan even uh, behoorlijk wat budget hebben. En bijvoorbeeld ook een team als uh, bijvoorbeeld Van Brekenmolen, waar ook uh, een uh, behoorlijk wat uh, kapitaal uh, erin zit. En dan uh, kan je wat makkelijker met dit soort uh, wedstrijden omgaan. Maar ben je dan een liefhebber of uh, wil je dan gewoon ook uh, gewoon wedstrijden rijden zonder al deze pushpacks? Want het zijn natuurlijk ook wel bijzondere omstandigheden, het is vreselijk koud en je hebt een wat uh, beperkte budget, ja dan uh, pas je voor, uh, voor één keer. En uh, de reden was uh, bijvoorbeeld uh, dat die BMW van uh, Verte en Fontijn, ja uh, banden, uh, er, zitten, er is moeite om uh, temperatuur in die, uh, in die banden te krijgen. Dat was uh, de reden waarom, uh, waarom Tweetal vandaag niet met die grote BMW M3 heeft uh, gereden. Maar goed, Fontijn heeft dan wel zijn zien uh, gekregen, die heeft wel gereden. En, uh, ja, het mag. Het is in ieder geval wel zo dat van de grote koplopers die we hebben in dit winterkampioenschap... ...Wolf Nathan en Jaap van Laag al na ruim een uur de wedstrijd heeft moeten staken. Dat zeg ik, bijna halverwege was dat. En die uh, heren hebben dus uh, geen punten gescoord. En dat uh, had uh, vandaag wel gekund, uh, omdat er uh, ook een uh, aantal mensen niet uh, vandaag uh, bij deze wedstrijd aan de start zijn verschenen. Het is daarom ook uh, heel bijzonder dat een drietal uh, uit Duitsland deze wedstrijd heeft uh, gewonnen. Maar over uh, een week of vier, dan uh, valt de echte beslissing, dan zijn we met uh, de uh, Final Four. Ja, staat Witterend uh, Jures het kampioenschap uh, nog helemaal open. Nou ja, ik, uh, ik denk het wel. Uh, de, de, de, de, de, de grote verschillen zijn er niet. En ik verwacht ook dat bijvoorbeeld de, de, de, de Porsche die vandaag uh, reed met Michel. Uh, niet van Michel Blekenman, maar bijvoorbeeld uh, van uh, de broertjes Blekenman. Met Kees Bauhuis en Jurgen Albert. Die uh, GT2. Uh, dat, uh, dat daar ook nog uh, wel wat rek in uh, gaat zitten. En dat we daar ook nog wel wat uh, leuke dingen kunnen gaan van uh, verwachten bij de volgende wedstrijd. Het is dus nu, uh, heeft hij even een, een, een test uh, gehad. Ja, normaal gesproken was het de bedoeling om uh, gelijk al uh, uh, van voren af uh, aan in, uh, in, het, in het veld te zitten. Maar ja, dat is een beetje luchtfietsen, denk ik eerlijk gezegd. Uh, maar misschien dat we die, uh, dat we die Porsche uh, in, uh, in maart, bij de laatste wedstrijd van deze, final, uh, van deze Winter Endurance Kampioenschap, uh, nog uh, terug gaan zien. Helemaal vooraan het uh, veld. Dus ik ben heel erg uh, benieuwd. Oké, okay, dankjewel Jaap. En over een paar weken dan spreken we elkaar uiteraard weer voor de Final Four. De sus tumbas volverán y los que vivimos en las nubes nos levantarán el Señor y en la nube nos encontrará y todo ojo entonces le verán Se mando hoy con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz, oh del Señor, los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos reban. Que en una noche nos De wedstrijden die om half drie aangevangen zijn, zijn inmiddels ten einde in de eredivisie. Dan hebben we het over Heraclès Amelo tegen PSV. Eindstand 1 tegen 1. En dan NEC tegen Feyenoord. 0 tegen 2, dus NEC heeft niet weten te scoren vandaag tegen Feyenoord. Oh, wat sneu. Ja. Ja, hè? ja. Ik <lacht> hey, zal eens even wat opmerkelijke berichten gaan doornemen, Aldo. Ja, de foutparkeerder waar we het net over hadden. Die uh, is een uh, Rotterdamse, 23 jaar Hij had zijn auto fout geparkeerd En uh, hij heeft daar een, uh, een behoorlijk bedrag voor moeten betalen Want toen de agent hem uh, betrapte Op het parkeren van zijn wagen op het zebrapad in het centrum van Rotterdam Bleek bij controle dat hij nog 42 boetes had openstaan 42 maar De boetes waren goed voor 8.815 euro en 15 cent Hij mocht ook kiezen voor bijna 10 maanden de cel of ruim 3 jaar zijn auto niet meer gebruiken Hij koos voorbetalen en mocht bijna 9000 euro lichter zijn wegweer vervolgen. En je moet het maar even op zak hebben, 9000 genau. euro. Heb jij ze bij je vandaag of niet? Nee, ik ben platzak. platzak. Platzak, precies. Een vrachtwagen geladen met 5 ton ijs werd aangehouden vlakbij een stad in Chili. De politie denkt dat het ijs bestemd was voor de verkoop in de luxe bars uh, in die stad waar het gebruikt wordt om cocktails te mixen die door gebruik van het exclusieve kletschereis fors duurder mogen zijn. De politie voegde eraan toe dat de man waarschijnlijk zou worden aangeklaagd voor diefstal en het beschadigen van het nationaal cultureel erfgoed in Chili. Ijsdiefstal wordt in Chili volgens de krant gezien als een ernstig uh, misdaad, aangezien de Jorga-Mont uh, een van de snel slinkende kletsjes is. Hij maakt deel uit van het uh, 13.000 vierkante kilometer grote zuidelijke ijsveld. Het is werelds uh, op twee na grootste bevroren landmassa, door Chili gedeeld met Argentinië. Het beslag genomen ijs had een geschatte waar daarvan nee, 6000 dollar. Zo, dat is aardig wat. Behoorlijk ja. Manneke Pies, pies voorlopig niet meer. Nee, hij doet er niet mee. Manneke Pies, het beroemde beeldje van een plassend jongetje in het centrum van Brussel, Pies voorlopig niet meer. In verband met de strenge Force hebben de autoriteiten de watervoorziening van het beeldje afgesloten. Meld een woordvoerder van het toerismebureau in Brussel. Manneke Pies is een van de toeristische uh, trekpleisters van de uh, hoofdstad van België. En het is onduidelijk hoe lang het beeldje het zal moeten. Uh, uh, stellen zonder het kenmerkende waterstraal Dat hangt allemaal af van het weer. Zodra de temperaturen weer omhoog gaan, zal het weer. In werking worden gesteld, al dus de woordvoerder van toerisme. Oh, gelukkig maar. Hij gaat het weer doen. Hij, hij gaat zou wel weer... gekrompen zijn denk ik door de kou. <laughs> ja, dat denk ik ook. En dan komt er niks meer uit, hè, ik. Nee. Een jarige Brits-Indiase man heeft meegedaan aan de marathon van Hongkong. Jawel, 100 jaar. En dan meedoen aan een marathon. Hij kwam stralend over de finish nadat hij een parcours van 10 kilometer had afgelegd in 1 uur en 34 minuten. Dat smelde de organisatie Zondag. Fauja Singh, geboren in 1920. 1911 zei dat hij de, van de wedstrijd had genoten en het was weer erg aangenaam. Al dus de stokoude en bebaarde loper. Ja. Zou jij dat nog kunnen? Heb je onze 100 jaar? Nee, ik moet het eerst maar zien te halen. Hè? Oh. 100 jaar, hè. Nick, Nick Schilder en Simon Keizer hebben zaterdagavond to, torenhoge kijkcijfers behaald met het eerste aflevering van Nick tegen Simon. Er keken 1905 miljoen mensen naar de tv-show op Nederland 1. Ja, bijna 2 miljoen mensen hebben gekeken naar die uh, nieuwe tv-show. Ik zag er voorstukjes, zag er heel leuk uit. Oké, okay. Nick tegen Simon. Het tv-programma The, The Voice Kids trok vrijdagavond met de tweede aflevering een publiek van uh, 2,9 miljoen kijkers. <laughs> Jeetje. Toen de lente van RTL4 vorige week in primair ging, waren dat nog 2,6 miljoen. Dus het gaat omhoog. Het tv-programma De Winnaar is, heeft donderdagavond veel kijkers verloren. Van de 1,1 miljoen kijkers van vorige week. Er is slechts 642.000 overgebleven. Daarmee heeft SBS een nieuwe flop te pakken. Flop nummer zoveel. Ah, wat zielig. Tot zover weer. Het opmerkelijke nieuws en de tv-kijkcijfers.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 Gaat het weer een beetje, meneer Vos? Ja hoor, ik ben weer helemaal op temperatuur. Oké, okay, dan is het goed. Dan krijg je het lekker warm van, één Van zo'n plaatje. Dan krijg je het lekker warm van. Lekker, Aldo mag blijven hoor. Ja, raar, ja. Dat, Daarom draai ik hem ook even. ik moet even goed maken. Jordan you, en when we stand together. Nou, je komt uh, zojuist van het uh, circuitpark Zandvoort af. De vier uur van Zandvoort, vandaag uh, verreden tot aan uh, vier uur. En jij was een very important person. Nou, ik werd ik uh, ik ik uitgenodigd door uh, de, speer, de, de stem van het circuit. Rob Peters, uh, die had gezegd van, nou kom eens een keer kijken. En dan kan je een beetje achter de schermen kijken. Dus ik heb uh, de vier race mogen volgen vanuit een heerlijk verwarmde toren. Kijk eens! En waarschijnlijk heel veel mooie foto's gemaakt. Ik heb heel veel foto's gemaakt en uh, het is echt uh, ja, het is de plek, de, de place to be op het circuit eigenlijk. Kijk, daaronder in die toren zit natuurlijk de, de, de race uh, control en uh, daar worden alle tijden bijgehouden. Maar daar bovenin dan heb je echt een compleet uitzicht over dat schitterende circuit midden in die sneeuw. En uh, ik was er vanmorgen om half 12, een half uur voor de aanvang van de race. Dus ik heb eerst even rustig rond kunnen kijken, want als je ziet hoe die heren dat allemaal bijhouden via keurige schermen en hoe lang het nog is en wat er aan de hand is. Ze doen het met z'n tweeën en uh, om en om uh, geven ze dan verslag. Nou, kijk, het, het, was, het, is echt een, het was een race met uh, ja, materiaalslag, kan ik wel zeggen. Want de een na de ander moest helaas de pits opzoeken en kon niet doorrijden. Ze dus zijn dus met 24 auto's gestart. Maar het waren de vier divisies, heb ik begrepen. Dus uiteindelijk hadden ze nog net genoeg om al die vier divisies, 1, 2 en 3, te kunnen huldigen. Maar goed, je ziet eens een keer achter de schermen hoe het gaat op het circuit. Het was ook in de gelukkige omstandigheden om Erik Weijers, de directeur van het circuit te mogen ontmoeten. En uh, Huub Vermeulen, een befaamde uh, coureur uh, en uh, die geeft nu momenteel nog uh, allemaal racelicenties. Dus ik heb een heerlijk verwarmde hok heb ik die race mogen volgen. En op een gegeven moment kwam zelfs het zonnetje door en het werd daar gewoon warm. En we moesten de zonnebrillen gewoon opzetten. Ja, en toen vloog de kachel bijna in de vinger. Ja, die kachel die vloog, maar dat was al ietsje eerder. Oh. Een, een extra kacheltje, want het was morgen nog best wel fris eigenlijk. Maar dat kacheltje gaf ook in één keer de geest en toen kwamen allemaal vlammetjes uit. Dus toen oh jee, niet goed, niet. Dus die hebben we buiten neergezet. Met het en <laughs> Met het loupaard. Het loupa bij. Maar goed, als je het ziet, uh, ja, het is een, gewoon zo'n keet op die toren gezet. En uh, nou, rondom natuurlijk glas. En je kan, uh, het enige stukje wat je niet kan zien is uh, in het schijfvlak daarachter. Dan ben je ze even kwijt. Maar daarna komen ze alweer terug. Dus het kan, je hebt een perfect uitzicht daarvan. En ik ben de heren erg dankbaar dat ik eens een keer een dagje achter de, uh, ja, achter uh, de coulissen mocht kijken. Ja, je zegt van uh, heel, veel, uh, heel veel schermen die daar staan, dus het ja. is echt een computerpark waar je eigenlijk... Echt een uh, computerpark terugkomt. en met lampjes en, en op een gegeven moment, ja, rood en die is eruit, die is eruit. Het was één hele prachtige, prachtige, lage raceauto, zo waar jij ongeveer een keer ooit in hebt gezeten. Oh ja, ja, Waar ja, jij ja. nauwelijks in past. En <lacht> nou, die lag op een gegeven moment uh, na drie uur toch een keer uh, mooi op kop. Ja, en dan krijg je pech. Dat is zo sneu. Dat is met nog een uur te gaan uh, moet je helaas. De race staken. En om het uur, en dat zie je dan ook, dan uh, op een gegeven moment wordt de race als het ware stilgelegd. Iedereen wordt dan, uh, 10 minuten, uh, die mocht dan 10 minuten lang uh, niet harder dan 60 kilometer rijden. Ze mogen niet inhalen. En uh, hebben de baancommissaris de, de gelegenheid om uh, de teams te wisselen in de, in de posten. Want uh, uh, ik, ik geef het je te doen hoor, als je daar een uur met deze kou uh, moet gaan ja, staan. Dat dus het was geweldig, dus het ging allemaal heel soepel. Op een gegeven moment, nou weer een nieuwe lichting in de, in de pits, uh, of in de, in de diverse hokken rond het circuit geplaatst. En op een gegeven moment ging die 60 kilometer vlag weer uit. En begon de race, werd weer hervat. Maar het, is een af, het was een afvalrace, want de een naar de ander moest helaas de race staken. En hebben de coureurs nog uh, flink rekening mee, met het weer moeten houden? Ja, nou, het, het is zo, dat moet, dat moet ik wel weergeven. Ik heb maar één, één echte 360 gezien. Dat is een auto die echt in de rondte ging in de Gerlach bocht. Maar het is zo, als je op het circuit de ideale lijn rijdt, is er niks aan de hand. Maar zodra je naar links gaat of naar rechts gaat en je, raakt, je dreigt die sneeuwrand te raken. Want dat is helemaal hard. En dan uh, dus daar, als gevolg daarvan zijn ook een aantal auto's uitgevallen. Omdat ze in die sneeuwrand terecht kwamen. En dus de race niet konden vervolgen omdat de wielbehanging uh, kapot was. Oké, okay, maar in ieder geval een uh, leuke dag gehad op het circuitpark uh, enzovoort. Ik ben de gastheer uh, Rob uh, zeer erkentelijk voor deze geweldige ervaring. Helemaal Waar die je wel helemaal niet met je doet, hè? Ja, klopt. <laughs> Mo, mocht jij nog even spiekeren of zeggen van: hey, La labaars? Nee, nee, laat maar. Daar wijselijk niet mee bemoeid. Heel goed. Albert-Jan, uh, dankjewel. Graag gedaan, jongens.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 on the De John Voice. Belevert het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je Text TV op kanaal 45, 45. GFM. en kijk je digitaal, ga je gewoon naar kanaal 40. En die plaats van Avicii en Levels. Zo dadelijk gaan we eens even kijken naar het sportnieuws. is de Golden Earring. When a lady smiles, you know it drives me wild. je dat ook, uh, Pascal, zo'n flashback naar de vrienden van Amstel? Hey, uh, Golden Hearing. Nou, dat zeker, ja. Uh, when the Lady Smiles. Uh, A die uh, trad uh, daarop met onder meer Radar Love en uh, deze single When the Lady Smiles. Nou, het is uh, tien minuten voor vijf uur geworden. We gaan het uh, laatste sportnieuws met je doornemen. Ja. Uh, ja, sorry. Ja, ja. Oh, mag ik ook meedoen? Nou, ja, jij, jij mag <laughs> meedoen. Mooi. Frank de Boer heeft zondag als hoofdtrainer van Ajax voor het eerst een, een thuiswedstrijd in de Erevisie verloren. SC Utrecht was dankzij twee doelpunten van Eduard Duplan met 2-0 te sterk voor de Amsterdammers. Die in het nieuwe jaar nog altijd wachten op de eerste overwinning. Ja, Feyenoord heeft de luid bejubelde zeeg van vorige week tegen rival Ajax. Toen werd het 4 tegen 2 een passend vervolg gegeven. De ploeg van trainer Ronald Koeman won vandaag voor de eerste keer in ruim vier jaar van NEC in de Goffert. 0 tegen 2 Maar Marit Leenstra is zondag voor het tweede jaar op rij Nederlands kampioen all-out geworden. De 22-jarige schaatser uit Wijkel noteerde op de slotafstand de 5000 meter. Een tijd van 7,19,64. Het geen ruim, voldoende was voor de eindzegen. Ja, en dan nog meer schaatsen, want Ben Jongenjongen heeft zondag dankzij een uitstekend optreden op de 1500 meter de macht gegrepen op het uh, NK Allround. De Zuid-Hollander noteerde op de schaatsmeldtijd tijd van 1.47.61 en blijft daarmee Rian Kets 0,12 seconden voor. Irene Woest heeft aangegeven de te Elfste willen rijden, mocht deze komen. En na afloop van het WK gewoon plaatsvinden. Zijn kramers dan hoe dan ook niet, mede, mede, mede, mede, uh, niet deelnemen aan de tocht der tochten. Nou we hoorden het hè? vanavond komen de 22e Rijon op de hoofden van de Elfstedentocht bij elkaar. En dan gaan ze kijken van uh, wat de mogelijkheden zijn om dit jaar een Elfstedentocht te rijden daar in Friesland. Dan hebben we Marinde Verkerk. Uh, die heeft namelijk bij de Grand Slam toernooi van Parijs in de klasse tot 78 kilogram vormbehoud getoond en nodig voor een Olympisch startbewijs in Londen. In de kwartfinales uh, verloor Verkerk van de Franse Audrey Cujumet uh, en uh, daarmee eindigde ze als vijfde waar de zevende plaats al voldoende was. Nou, dit is mooi want uh, Verkerk is door naar uh, Olympische uh, Spelen dus. Ja, dat is goed nieuws hè? Ja, helemaal goed. We gaan weer muziek voor je draaien. Wat dacht je van deze? Hier is Dayton uit de jaren tachtig en The Sound of Music. Nou zijn we weer aan het uh, einde gekomen van deze aflevering van zondag in Kenomloop bij CF Sanfoort. 5 februari 2012 Volgende week dan worden we gewoon herhaald Op de dinsdagmorgen hoor je we ons weer Tussen 8 en 11 uur Dankjewel Aldo, het was gezellig Ja Rob, was zeker gezellig ja En uh, volgende week dan ben je er weer we Ja, ben samen ik met, ik met, Rudy? Uh, met Rudy, dan is hij weer terug <laughs> Heeft hij zijn verdriet uh, inmiddels, uh, nou, uh, inmiddels weggedronken Ofzo, <laughs> ik weet het niet uh, hoe je dat, uh, moet, <laughs> moet, opschrijven. dat, je dat niet. moet opschrijven Maar in ieder geval ja Ajax heeft vandaag dus verloren Kijken we nog even naar de wedstrijd die om half 5 is begonnen dat is FC Groningen tegen in Waalwijk. Vertel jij dus stand maar. Daar zit het 0 tegen 2. Oeh, dan krijg je ruzie met Albert Jan, hè? dat zou durven te zeggen. Maar ik heb Nick op Bek gedraaid volgens. Oké, okay, dat is waar. Graag tot uh, zaterdag wat mij betreft. Dan ben ik weer met Zandvoort op zaterdag. Te samen met Albert Jan Vos. Dag. Oh.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 I'm Sexy and I know it. I'm sexy, and I know it, yeah, when well, I'm at the mall, no, just can't fight them all.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 Do the Wiggle man, I do the wiggle man, Yeah, I'm sexy and I know it Hey, Yeah